Het is middernacht, zaterdag 25 mei, Jeroen Tjepkma met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie moet 110 miljoen euro bezuinigen. Dat is bijna een kwart van het budget, blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van het programma Nieuwsuur. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vallen de grootste klappen bij het hoofdkantoor van het college van procureurs-generaal. Daar zou de helft van het personeel verdwijnen. Christine Lagarde, de topvrouw van het IMF, is getuige, maar geen verdachte in een zaak over misbruik van overheidsgeld. Ze heeft dat zelf gezegd na een verhoor door de rechtbank in Parijs. Ze moest vragen beantwoorden na aanleiding van een zaak tegen de zakenman Bernard Tapie. De Franse justitie onderzoekt een betaling van 285 miljoen euro overheidsgeld aan Tapie... na een arbitrageprocedure in de tijd dat Lagarde minister van Financiën was. Ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van overvallen in hun eigen huis. Afgelopen jaar gebeurde dat volgens de politie 200 keer. Een jaar eerder werden 180 overvallen op 55-plussers in hun woning geregistreerd. Het staat in de misdaadcijfers 2012 die de politie naar buiten heeft gebracht. Het totaal aantal overvallen is het afgelopen jaar met 13 gedaald. Een ongeluk met een privévliegtuig op het Spaanse eiland Mallorca heeft aan drie mensen het leven gekost. Het toestel stortte vlak na opstijgen neer op een boerderij. Alleen de 22-jarige piloot overleefde de crash. Hij is met ernstige brandwonden en andere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 juni mag iedereen boven Nederland luchtfoto's maken, ook van militaire objecten. Dat was sinds 1959 verboden, uit angst voor spionage. Voor luchtfotografie was toestemming nodig van het ministerie van Defensie. Volgens dat ministerie heeft het verbod geen zin meer, omdat met satellieten ook luchtfoto's worden gemaakt en dat kan Defensie niet tegenhouden. Het weer de komende uren brede opklaringen, temperatuur daalt tot het vriespunt en aan de grond is er kans op lichte vorst. Morgen begint de dag droog en met geregeld zon. In de namiddag gaat het regenen en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. het Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij Kazeluna. Uh, normaal gesproken dan bieden wij onze gasten altijd een glaasje wijn of een biertje aan. Naast natuurlijk de frisdrank die ook mogelijk is. Maar voor vannacht ben ik even mijn eigen tuin ingegaan om wat verse munt te plukken. Ik dacht dat is lekker voor een kopje thee. En terwijl ik een paar takjes afknipte realiseerde me ik van... ik denk in je eigen tuin, dan ben je hartstikke puur natuur bezig... Maar dacht ik, ja, is dat wel zo? Want de vraag is natuurlijk waar die munt die ik ooit heb gekocht... en in de grond heb gestopt, waar die vandaan komt. En of dat nog dezelfde munt is zoals die er tien jaar geleden bij stond. Want steeds meer zaden en planten zijn genetisch gemodificeerd... of gemanipuleerd, hoe je het wil zeggen. Is dat nou erg of is het juist een goede zaak waar we wat aan hebben? Daar hoop ik vannacht achter te komen met mijn gast. Dat is Bert Lots, agro-ecoloog aan de Wageningen Universiteit. Welkom. Dank je. Ik pak de munt er even bij. Ja. Hou je ervan? Of niet? Ja, zeker. Ja, munt hoor je niet, hè? Munt, munt kan je alleen maar ruiken. Hè? Je ruikt ja. wel gelijk de geur. Ja, nee, ik had dat dan een kopje uh... warm water Kijk gepakt, eens. dus we ja, dompelen het er even in. Goed. Is er met munt wel eens iets uitgehaald? Dat nee, je uh, niet. Ik, ik kan me dat niet herinneren. Dat ben ik nooit tegengekomen. Kijk, munt is gewoon al jaren munt. Geniet ervan. Ja, dank je wel. Er moet ook nog gepraat worden, natuurlijk. Hè? Ja, munt dan misschien niet, maar aardappels, mais, tomaten, dat zijn volgens mij wel de belangrijkste voorbeelden van, uh, van groenten waar katoen. Katoen, zeker, Wat ja, we ja, aan hebben. Ja. ja, voor een heel groot deel. Ja. Dat is ook genetisch gemanipuleerd. Wat, wat, wat heb je liever? Gemanipuleerd of Maak gemodificeerd? Het maakt niet uit. In het onderzoek gebruiken we gemodificeerd, maar ik vind het ook uitstekend om een. ...avond over manipulatie te hebben. Ja, dat heeft een wat negatievere Ja, inderdaad. Associatie, als he? men eh, dat woord graag gebruikt... En, en ...dan is dat inderdaad... Ja, ...van Maak mij betreft het niet die, maar nee, nee. De reden dat we jou hebben uitgenodigd... ...is dat er morgen in veertig landen... ...een protestmars is tegen het Amerikaanse bedrijf Monsanto, of Monsanto. Ze maken genetische zaden en bestrijdingsmiddelen. En ze krijgen wereldwijd steeds meer macht. En vanwege die macht gaan duizenden mensen de straat op. Ik neem aan dat jij niet meedoet. Aan de demonstratie? Uh, Want nee. het is ook in Wageningen morgen. Het is morgen, ook in Wageningen. En in Wageningen. vlak uh, inderdaad bij, uh, waar ik ook woon inderdaad. Ja. Waar het uh, begin, uh, het okay. samen, het, uh, waar het uh, de start is. Uh, nee, ik, ik volg het wel met veel belangstelling. Ja. Laat ik zo zeggen. Want de, de, de grondslag het gaat nu vooral om de macht die Monsanto heeft. Maar we dachten, het is wel interessant om nou eens wat, wat dieper in te gaan... op wat er nou gebeurt met ons voedsel, met ja. groenten, met planten. Want volgens mij zijn er ook veel mensen huiverig... omdat ze of zich er heel erg in verdiept hebben en dat worden... of omdat ze juist alleen maar weten, ja, er wordt iets gedaan met ons voedsel. Maar we weten eigenlijk niet precies wat. En dat geeft een ja. wat, wat huiverig gevoel. Ja, dat kan ik me, me, ja, me zeer goed voorstellen. Um, Misschien, misschien is het eigenlijk wel zo dat je het nog breder kunt stellen. Uh, als je terugkijkt naar waar we nu zitten... En als je kijkt naar, uh, dan is er nooit denk ik, een tijd geweest waar wij zo zeker waren... dat wij voldoende voedsel hadden in Europa. Uh, zo zeker waren dat wij voedsel van een goede kwaliteit hebben. Maar als je kijkt hoeveel kennis er op dit moment over voedsel is... is dat denk ik en hoe dat geproduceerd wordt wat een boer doet, is dat gemiddeld in Nederland, denk ik, en in ook de andere West-Europese landen Bedroefend nog laag. nooit zo laag geweest, ja. die kennis. En dat is omdat we gedachteloos alles uit de supermarkten pakken? Ja, uit een pakje. Soep zit in een pakje. Ja. He, dat, dat zijn de, de beelden. En ik denk dat dat uh, enerzijds uh, uh, ja, dat, dat eigenlijk wel meehelpt. Dat als je dan echt overeten hebt uh, en er is innovatie gaande dat je dan heel gauw toch ook in de situatie bent van... Uh, ja, wat gebeurt me? Uh, en dat een stuk emotie komt kijken. Ja, ja. Als je niet goed weet, dan ja. onbe onbekend maakt onbemind Ja, het al. dat denk ik wel. Uh... Terwijl het leuke is, wij zaten een beetje op internet te zoeken... en we kwamen een reportage tegen van 20 jaar geleden uit ja. 1993... Ja. toen het allemaal begon met ja. die genetische modificatie. Gigantische, agressieve tomaten, daar zit de wereld niet op te wachten. Maar wel op tomaten die lang goed en lekker blijven. En met biotechnologie kan dat. Het Amerikaanse bedrijf Calgene komt dit jaar met deze genetisch veranderde tomaten op de markt. Met deze tomaat begint het tijdperk van de biotechnologische Novel Foods... voedingsmiddelen met nieuwe eigenschappen verkregen door genetische verandering was uit Nova, toen Maartje ja. van Wegen nog presenteerde. Ja, okay, okay. Dus dat is ik lang, weet het nog. dat geleden. Ik weet het nog. <laughs> ja, je, je ja, weet het ja, ja, ja, nog. Maar ja, toen ja. werkte je nog niet bij de Wageningen Universiteit. Jawel. Ik, oh, in 87 uh, ben ik uh, daar begonnen. Uh, als uh, ecoloog, agro-ecoloog inderdaad. Maar ik weet van deze tomaat uh, nog. Ik weet nog in mijn studie, ik heb in Groningen gestudeerd... en dat in 81, toen we, kwam de eerste echte publicatie... van genetisch gemodificeerde planten. En ik was toen echt ik, derdejaars. En toen eh, hadden we een vak wetenschap en samenleving. En daar kwam dat toen aan de orde van... dit gaat de komende jaren een belangrijk onderwerp worden... waar ook ethische aspecten aan zitten... waar de samenleving vast een mening over gaat hebben. Jongens, hier gaan we al wat mee doen. En dat was tussen Oké, okay, Moet je nagaan. Ja. Lang geleden, ja. ja. En in die tussentijd is er ook inmiddels aardig wat gebeurd. Aardig wat uh, debat, discussie en ja. ook uh, hele belangrijke ontwikkelingen. Want wat is het, 170 miljoen hectare in de wereld, dus buiten Europa... waar deze gewassen getild worden. Ja, want in hoeverre zijn onze Nederlandse akkers... We staan niet vol met gemodificeerd of gemanipuleerd nee, voedsel? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, he? nee, helemaal niets. Nee, Want Europa nee. is veel huiveriger dan Amerika ja. wat dat betreft. In Europa heb je een klein stukje in Spanje. Ja, wel verschillende landen, maar uh, alleen in Spanje... dat het echt een, een, een, toch een, een wat hoger aandeel is. In tegenstelling tot wat wij laten groeien op de akkers... Uh, importeren wij heel massaal. Hè? Dus soja, uit Amerika, uit Amerika uh, soja... Uh, is uh, wat in de Nederlandse uh, havens aankomt, met name Rotterdamse haven. Uh, Echte cijfers, precies, uh, die variëren altijd een beetje, maar het is ruim 90 procent en hoeveel... genetisch gemodificeerd. Dat is allemaal genetisch ja, gemodificeerd, ja, ja, ja, dus, dus wat het meeste onze, voedsel en soja wat uit Amerika kippen, komt is ja, al gemodificeerd. Als we kippen te eten krijgen, varkens, het krachtvoer van koeien, is inderdaad, ja. Ja, dat krijgen wij dus ook weer doordat wij het vlees eten. Maar ja. dan is de vraag, hoe zit dat nou met die genetische manipulatie? Want het kan op verschillende manieren. Ja. Uh, leg, leg eens heel kort uit van wat er gebeurt. Ja, nou, uh, al onze eigenschappen die uh, worden gecodeerd in het DNA. Dus we hebben allemaal DNA in ons. En dat is ja. eigenlijk een programma dat aanstuurt uh, wat er aan uh, hoe je hoe je groeit, wat voor eiwitten je maakt en, uh, en dergelijke. Nou, dat DNA, dat uh, uh, is natuurlijk heel belangrijk... want dat geven we ook aan ons nakomingschap over. Dat doen planten ook. Hè. Dus dat, uh, dat kun je uh, mee ook mee kruisen. Uh, dus je kunt kruisingen maken... en zo uh, tot verbetering van plantenrassen komen... Uh, dat is allemaal uh, vrijwel gelijk aan wat in de natuur ook uh, gebeurt. En met genetische modificatie doe je het eigenlijk op een methode in het laboratorium... dat je uh, veranderingen in het DNA aanbrengt... op een andere wijze dan met kruisingen plaatsvindt. Het leidt vaak wel tot precies hetzelfde, dus dat ja. je heel gericht iets in het uh, DNA verandert, uh, zodanig dat er een andere eigenschap komt. Nou, dat noemen we genetische modificatie. Maar gaat het dan ook op een? Uh, worden er dan kunstmatige dingen aan toegevoegd, Iets wat je in de natuur natuurlijk niet hebt? Of dat... is het wel ook een, een natuurlijk materiaal wat je bij elkaar voegt, waardoor je? Ja, nou, dat is of leuk dat je het inderdaad zo die die vraag stelt. Je hebt eigenlijk twee. Wij onderscheiden in het onderzoek eigenlijk twee soorten genetische modificatie dat je een eigenschap binnenhaalt die van een heel andere soort komt, een eigenschap waar je nooit echt mee zou kunnen kruisen. Dat noemen we transgenese. Trans. Voorbeeld daarvan. Ja, dus dat er een eigenschap van een bacterie in mais wordt ingebouwd. Uh, daar gaan we het straks vast nog over ja. hebben. Want dat, uh, wordt, uh, die wordt heel veel uh, geteeld. Dat zou nooit met een kruising kunnen plaatsvinden. Want die komen nooit met elkaar in contact. Nee, dat, dat is, dat is toch wel uh, lastig. Uh, en uh, dus trans, dat is in het Latijn. Over, eigenlijk over de barrière van uh, soorten. Mm -hmm. En uh, cis is in het Latijn aan deze zijde. Trans zijde, cis aan deze zijde. En cisgenezen, dat is eigenlijk... Uh, hetzelfde wat uh, met kruisingen kan gebeuren. Maar het kan heel veel efficiënter en heel veel sneller... als je dat ook in het laboratorium doet. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee uh, maissoorten of een cherry tomaatje. Ja, en een wat wij doen zeg maar, met aardappelen bijvoorbeeld in, in, in uh, Wageningen... dat wij de aardappel uh, resistent maken tegen de aardappelziekte... waardoor je heel veel minder hoeft te spuiten met uh, gewasbeschermingsmiddelen... En uh, dat uh, kun je doen door uh, genen uit wilde aardappelsoorten te gebruiken. Resistentiegenen, waardoor die aardappel niet ziek wordt. Dat kun je doen met kruisingen. Dat duurt voor 40 jaar bij aardappel. Dat is iets van heel langdurig iets. En met genetische modificatie of genetische manipulatie... kun je dat in een, uh, enkele jaren doen. Omdat een, je dan precies jaren. weet wat je uit die wereld aardappel moet ja, halen... om het in de, het bindje te stoppen. Of, Bijvoorbeeld in het bindje, ja, ja. En het bindje wordt nu eigenlijk in Nederland nauwelijks meer geteeld, omdat hij zo gevoelig is voor de aardappelziekte. Uh, dus een boer moet inderdaad heel veel, uh, 15 keer gemiddeld... maar soms wel 20 keer per jaar op de trekker... om uh, te spuiten tegen deze fitoftera, zo heet die uh, ook de aardappelziekte. En eh, eh, daardoor kun je dus, ja, zoals wij dat zien... een geweldige duurzaamheidsslag maken. Echt een belangrijke stap in verdere verduurzaming van de landbouw. Eh, met behulp van cisgenese ja. genetisch modificatie. Want in Wageningen gebeurt alleen... Het cisgenezen. Dus nee, er dus zal, is... zal ook ongetwijfeld transgenezen gebeuren. Gebeurt ook in veel projecten. Uh, vaak ook alleen om beter te snappen... Beter, uh, vanuit het onderzoek beter te begrijpen wat, uh, hoe DNA functioneert... hoe, hoe eigenschappen gereguleerd worden. Dat kun je, dat heb je ook, vanuit onderzoek heb je ook heel veel aan uh, transgenezen, genetische modificatie. Uh, maar ook voor gewoon toepassingen van... van uh, Um, ja, om tot uh, nieuwe uh, gewassen te komen. Waar wij uh, inderdaad er zijn een aantal grotere projecten uh, rond uh, cisgenezen. En het belangrijkste zijn met uh, aardappel en uh, appel. En zelf doe jij vooral aardappel toch? Aardappel ja, ja. ja inderdaad. Want ik zit te denken, als je dat dat cisgenese hebt... dat zijn dingen die dus in de natuur ook zouden kunnen gebeuren... alleen ja. duurt het veel langer. Ja. Maar dat andere voorbeeld, dat transgenezen, dat is natuurlijk iets waarmee, waarmee we de natuur echt lopen te manipuleren. Omdat we dan twee dingen bij elkaar voegen... die dat van nature nooit zouden doen. Ja. Is het een ethischer uh, ja, ja. of ethisch gezien... meer te verantwoorden dan het andere? Um. Ja, misschien is het een, dat is natuurlijk inderdaad een vraag die wij ons ook gesteld hebben... waar we ook heel vaak mee in, uh, in het debat uh, geconfronteerd worden. Je hebt eigenlijk twee soorten ethiek. Uh, je hebt beginselethiek. Dan, uh, dan zeg je van ik ben ergens voor of ik ben ergens tegen vanuit... Uh, het beginsel vanuit mijn geloof bijvoorbeeld. Of vanuit een bepaalde grondhouding. Dat ik zeg van nou een, iets heeft intrinsieke waarde En die wil ik niet uh, uh, te doen. En in dit geval zou dat qua religie kunnen zijn. Ja, ja, de schepper heeft het niet zo bedoeld. Ja. En qua intrinsieke waarde niet klooien met de natuur. Ja ChristenUnie ja. heeft in de Nederland een standpunt inderdaad uh, van uh, transgenezen. Dat uh, uh, liever niet. En cisgenezen. Waar we het dus net over mm -hmm. hadden, ja, daar staan zij positief tegenover. Ja. En dat, zo kun je zien dat uh, in die beginselethiek, daar inderdaad. Nou ja, dan is dat verschil tussen transgenezen en cisgenezen. voor uh, bepaalde groepen in de samenleving, inderdaad uh, ja, relevant. De andere ethiek is gevolgethiek. En dan ga je gewoon voordelen en nadelen wegen. En dan ga je zeggen: Nou, ik ben ergens voor, want ik zie meer voordelen. Of ik ben ergens tegen, want ik zie meer nadelen. En nou, dat nadelen is... zijn er ook uh, genoeg te noemen, zeg maar. Want die worden altijd aangehaald ook. Ja, ja, hè, ja, door, ja, ja. door de tegenstanders. Die over het algemeen natuurlijk ook uh, een goede aandacht weten uh, op zich te vestigen. Ik, die wil ik zeker ook bespreken hoor. Want ik ja, ben wel benieuwd hoe ja. je daar <laughs> tegenover staat. Maar eerst wil ik weten: wat, wat, wat hebben we eraan? Want ik hoor jou wel zeggen: van ja, zo'n aardappel dat is mooi, want dan hebben we minder bestrijdingsmiddelen ja. nodig. Het zorgt voor een betere oogst in die zin. Ja. Dat is puur economisch aspect, toch? En duurzaamheid in de zin van minder bestrijdingsmiddelen. Ja, dus ook milieu inderdaad. Dat zijn middelen die, die gebruikt worden nu, die zijn toegelaten. Daar zijn risicoanalyses op geweest. En we hebben de risico's voor het milieu van die middelen... als aanvaardbaar bevonden. Er is wel een maatschappelijke wens in onze samenleving... om steeds minder bestrijdingsmiddelen ja. te gebruiken. En, uh, dus wat maar dat betreft... is het daaruit voortgekomen, of is het vooral voortgekomen uit gewoon economische motieven van die boeren die, zeiden, die bestrijdingsmiddelen. Het kost me te veel, ik moet het te vaak doen, uh, de gewassen zijn ja, toch mooie, te vaak dat ze Het mooie worden. van deze ontwikkeling is dat het, het, het zwaard aan twee kanten snijdt wat dat betreft. Hè. Dus het is zowel een, uh, een duurzaamheidsvoordeel in wat we een profit noemen, hè. dus de, de, de economie. Uh, het kost natuurlijk veel om deze ziekte te bestrijden, dus die aardappelziekte, phytophthora. Dat hebben we berekend: 130 miljoen euro in Nederland op jaarbasis die je sowieso als samenleving kwijt bent aan deze ziekte. Maar daarnaast, als je minder middelen gebruikt, dan is dat ook een inderdaad een milieuvoordeel. Er is ook een en dat milieu, dat heet dan het environment. Hè? En er is ook een people-voordeel. Uh, dus uh, de mensen worden minder blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Uh, boeren vinden het ook fijner om met minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar ook, uh, ja, dat heeft dus ook inderdaad uh, ja. voordelen. En we praten eigenlijk voor dit onderzoek niet alleen over Nederland... maar er zijn grote gebieden in de wereld waar uh, op dit moment aardappel geteeld wordt... of waar het belangstelling is om aardappel te telen. Dus ook in landen uh, onder de Sahara in Afrika, waar uh, dit onderzoek uh, relevant is. Uh, China, uh, we kennen China als een rijstland. Maar aardappel is daar echt ja, heel, heel veel meer. Dus uh, inderdaad, goed om het over Nederland te hebben. Maar uh, typisch Wageningen, we willen heel graag toch ook onderzoek over de doen. grenzen heen. Ja. Ja. Maar hoe gezond is dat zaadje nog? Wat helemaal de grond ingaat? Bij een aardappel is het een. een Poot-aardappeltje. Ja, dus dat is een, een klein plant, aardappeltje. De, de, maar de, de, uh, hoe bedoel je, uh, gezond? Nou ja, dat we minder bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen, ja. dat is heel gezond. Ja. Maar als zo'n zaadje of plant, of ja. een klein ja. aardappeltje wat de grond ingaat, uh, daar is dus dat is gemanipuleerd. Ja. Is dat, heeft dat dezelfde voedzaamheid als vroeger? Ja, Is het nou, daar, niet zo gezond als vroeger? Ja, daar wordt dus uh, heel uitgebreid uh, onderzoek uh, naar gedaan door collega's. Uh, dus ik ben. Uh, je hebt me ook aangekondigd als agro-ecoloog. Ik ben echt wat dat betreft iemand in het veld. Kijken wat in het veld uh, gebeurt. Maar uh, uh, als een uh, genetisch of gemanipuleerd uh, gewas getild wordt... En, en dat je het ook mag eten... dat is alleen mogelijk als... <coughs> <Excuse me. coughs> als er een heel uitgebreid onderzoek van tevoren plaatsvindt... een hele uitgebreide risicoanalyse... volgens een van tevoren vastgestelde structuur. En alleen als die analyse zonder enig twijfel leidt tot een resultaat van... hier is geen risico groter dan wat je normaal aan het normale eten uh, te wachten hebt... dan mag zo'n uh, gewas pas geteeld worden... en mag het verkocht worden en mag het gegeten worden. Daar wordt onder gekeken van... zijn er nu nieuwe eiwitten die gevormd worden? Uh, en uh, als dat zo is, kunnen die eiwitten toxisch zijn? Uh, kunnen die allergie uh, leveren? De totale voedingswaarde wordt altijd uh, uh, in, de, in de gaten gehouden. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, is er heel veel zekerheid... Uh, dat uh, als iets uh, die uitgebreide analyse heeft doorgemaakt... Uh, dat het dan gewoon uh, veilig is. Ja. Je klinkt als een enorm voorstander. Van uh, genetisch ik zie inderdaad, met, met genetische modificatie zie ik uh, hele grote voordelen. Maar zoals bij elke technologie... Uh, moet je altijd gewoon uh, het slim toepassen. Uh, uh, en voor landbouw geldt bijvoorbeeld... een goede landbouw, goede landbouwpraktijk... daar moet je zoveel mogelijk variatie uh, gebruiken als boer. Variatie in maatregelen, in uh, hoe je met het gewas omgaat... hoe je met de bodem omgaat. En wat je op dit moment ziet met genetisch gemodificeerde gewassen... Bijvoorbeeld de gewassen die resistent zijn gemaakt tegen zo'n breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel van Monsanto. Dat als je dat jaar in jaar uit op dezelfde wijze gebruikt, wat in Noord-Amerika en Zuid-Amerika op een aantal plekken inderdaad plaatsvindt. Dan, ja, dan ga je eigenlijk die landbouw op een oneigenlijke wijze op een wijze gebruiken die eigenlijk niet, niet, niet verstandig is. Want dat is wel waar het onder meer bij Monsanto om draait. Het is een heel groot Amerikaans bedrijf... wat ook steeds meer andere bedrijven opkoopt. Dus het ja. wordt groter en groter en daarmee ja. machtiger en machtiger. Zij maken gemodificeerde of gemanipuleerde zaden... en ze maken bestrijdingsmiddelen. Dus zij leveren het als een soort pakket. Hè? Je moet onze zaden gebruiken en gebruik ook onze bestrijdingsmiddelen. Dan komt het goed. Maar op een gegeven moment worden die zaden resistent tegen die bestrijdingsmiddelen. En ja. dan denk Ze ik. Ze zegt dan... trouwens niet echt. Ik heb zelfs ik heb hier de, de, een uh, overeenkomst die Amerikaanse boeren moeten tekenen. Ik dacht, ik neem hem inderdaad even mee. Die is gewoon op internet is dat, uh, te krijgen. Ja. Zij uh, verplichten boeren niet om de middelen van Monsanto te gebruiken. Ze verplichten de boeren wel om uh, niet zaden op uh, te Opnieuw te gebruiken. Opnieuw te gebruiken. Hè? Dat ja. is een, eigenlijk een echt een crux in, in, in, in dit. Of maar volgens mij zijn bestrijdingsmiddelen heel goedkoop. En die zaden die zullen dan ja. wat, wat, heel wat duurder zijn. Dus zij dwingen ja. boeren om ieder jaar opnieuw zaden af te ja. nemen. Ja, maar uiteindelijk zijn boeren vrij om dat te doen. De, de, de clue ligt eigenlijk voor een boer is het zo, zeker als het een boer is... niet zoals in Nederland met 50 of 70 hectare grootte in bedrijf... maar als dat 2000 hectare is of 10.000 hectare is... wat je in Noord- en Zuid-Amerika heel veel mm -hmm. hebt... dan bieden die eh, zaden van Monsanto... met daarbij de mogelijkheid om zo'n breedwerkend eh, onkruidbestrijdingsmiddel... als Roundup, glyfosaat, te gebruiken... bieden zo'n geweldig voordeel in... Uh, flexibiliteit van uh, onkruidbestrijden uh, ook financieel een groot voordeel dat boeren dat inderdaad graag doen en daardoor is het eigenlijk een slachtoffer aan het worden van zijn grote succes. Monsanto of de uh, boer? Nou de boer zou ik misschien of van of de, de methode van uh, uh, onkruidbestrijden met behulp ja. van uh, zoeken. Uh, maar je zegt eigenlijk het is uit. uiteindelijk de keuze van de boer. Ja. Maar als hij het niet doet, dan gaat hij een kopje onder, want zijn concurrenten doen het, doen het wel allemaal. Dat zijn inderdaad marktwerkingen die je kunt, ja. uh, kunt voorstellen. Ja, ja. Maar wa waarom zou, uh, zou een boer niet gewoon drie jaar lang van diezelfde zaden gebruik mogen maken? Van mij mag dat. Ja, van mij mag dat. Enig idee waarom Monsanto dat doet, want dat, dat oh, maakt natuurlijk wel afhankelijk. En dat is natuurlijk die macht waar zo ja, tegen ja. geageerd wordt. Van, ja. Ja, op die manier hebben ze boeren in een soort wurggreep. Um. Ja, inderdaad. Dat is in nou ja, dat zijn natuurlijk. Uh, een, een, een bedrijf uh, uh, doet innovatie en wil graag de innovatie natuurlijk weer uh, uh, te gelden maken en uh, terugverdienen. En liefst natuurlijk daar gewoon een, een zeker een beursgenoteerd bedrijf wil daar natuurlijk zijn shareholders mee uh, te goede komen. Ja. Dus daar, daar zit inderdaad een. Uh, een uh, ja een belangrijk aspect. En ik denk ook dat... Uh, veel van het debat, ook morgen... dat daarover zal gaan. Ja. Ja. Begrijp je wel de, de, de angst... die er is? De, aversie de angst die er is over macht? macht begrijp ik heel goed. Ja, dat, ik noem dat zelf. Je, je gaf net aan van... je ziet heel veel uh, voordelen. Daarom gaf ik ook aan... Uh, in mijn, dit is iets wat denk ik een heel essentieel uh, iets is. Macht... Uh, uh, die je kunt krijgen met... Uh, en hebben we nog niet eens het woord patent. Hebben, ook trooien hebben we nog niet eens gehad. Hè. Op deze constructen, genetische modificatie kun je een patent... Uh, en dat doen uh, ze ook vragen. bij alles wat ze ontwikkelen, Monsanto? Uh, Voor uh, een haardig wat rechtszaken als je even de geschiedenis toch ja, naleest? Ja, ja, inderdaad. Monsanto is wat dat betreft een, uh, een Amerikaans bedrijf... met ook echt heel prominent... Een, daarom uh, werkend vanuit een Amerikaanse cultuur... Waar, uh, Juristen een belangrijk onderdeel ja. van, uh, van het team uitmaken, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, dat is iets wat uh, zeker meespeelt in, in uh, uh, wat er op dit moment leeft in Europa. Ja, want je hoort nou ja, je hoort dan gemanipuleerd voedsel. Dus ja. ze doen er dingen mee ja. en ze krijgen steeds meer macht. Ja. Dat is een enge combinatie. Dat is een enge combinatie. Ja, ja dat, dat, dat zien wij vanuit het uh, onderzoek ook uh, uh, heel uh, heel duidelijk. Uh, wij komen ook met uh, ideeën om daar iets aan te doen. Ik heb al Een aantal jaren geleden heb ik aangegeven... eigenlijk zou je een mededingingsautoriteit moeten hebben... Uh, zoals wij die nu voor uh, mobiele telefoons en voor energie uh, hebben. Mm -hmm. Je hoort hem eigenlijk nooit voor voedselproductie. Eigenlijk zou dat... We hebben de voedsel- en wareautoriteit. Voedsel- ja, maar, maar dat gaat niet om de kwaliteit. Dat gaat niet concurrentiebedingen. Nee, op Europees niveau zou je dat eigenlijk... Uh, daar zouden we als samenleving eigenlijk meer aan kunnen uh, uh, ja, werken en ja. daar ideeën over vormen. Uh, zelf hebben wij in Wageningen, ook voor het aardbeonderzoek, waar we het al uh, zojuist over gehad ja. hebben, uh, zeggen wij van uh, de kennis die wij ontwikkelen en de uh, genen, de resistentiegenen die dat opleveren, die stellen wij voor bedrijfsleven uh, ter beschikking. En dat doen we met non-exclusieve, niet-exclusieve licenties. Dus die mag iedereen. Mag er mee ja. Aan de hou gaan? Ja, we dus dat, nou, aan de, laten we zeggen gunstig gebruiken, effectief gebruiken. zodanig dat uh, bestaande rassen, je noemde al eerder het bindje. Bijvoorbeeld het bindje inderdaad uh, zo uh, aangepast wordt dat je daar uh, veel en veel minder in hoeft te spuiten. Ja. Is er iets te doen tegen uh, die macht van Monsanto? Je zegt van we hebben wel ideeën daarover. Maar is er iemand of iets die bereid is om er tegen op te staan? Want ik heb het idee dat in Amerika, uh, dan misschien is het goed om nog even naar een fragment ook te luisteren. Dat, dat is ook een van de aanleidingen om morgen die demonstratie te yeah. voeren. Dat er een wet aangenomen is in Amerika, door Obama dus. Die uh, stelt dat als mensen gezondheidsschade ondervinden, dat ze dan niet tegen Monsanto kunnen pro procederen dat het bij hun vandaan komt. Luister maar even. President Obama this week signed into law a bill that could have huge consequences on the future of food in the country. The agricultural appropriations bill has been dubbed the Monsanto Protection Act by critics of the agricultural giant. That's because a provision in the law protects genetically modified seed patents from litigation over health risks. So, if you get sick too bad, you can't take it to court. Ja, dat gaat toch best ver? Ja, ik, ik, ik weet hier eigenlijk niks van. Ik, ik, ik, maar het principe, het idee dus dat op het moment dat, jij, dat je gezondheidsklachten krijgt en je denkt ja, dat zou wel eens van, van Monsanto af kunnen komen... Ja, ja. via nou ja, het voedsel wat je uiteindelijk binnen hebt gekregen. Op zijn minst zou dat toch uitgezocht moeten worden? Ja, ik vond het Het uitst... is toch bizar dat ja. zo'n wet... dan denk ik, ja. hoe machtig ik zijn ze op het moment niet. dat ik, ken ze... echt, ik ben. wat dat betreft... Het is redelijk die... recent ook ja, nou, het, is die wet aangenomen. Dus, uh, uh, nee, uh, uh, laten Maar wij... wat zegt dat? Laten wij... hoe er in Amerika tegen aangekeken wordt? Ja, ja, nou, ik, ik, ik, ik heb... Um... Uh, behoorlijk wat collega's, uh, agro-ecologen in, in Amerika... die eigenlijk op dezelfde wijze in het debat zitten uh, als wij. Die ook aangeven van uh, op zich genetische modificatie... ook, ook zelfs met die, die, die herbicide-resistentie kan grote voordelen hebben onder Amerikaanse omstandigheden. Want uh, je zou kunnen gaan schoffelen hè, normaal... maar als je gaat schoffelen in zo'n... Uh, het landschap. Het hectare, hectare wat jij zegt ja, dan ben je. Maar, maar dan ook nog, eens, ook nog eens een keer: uh, het is een erg erosiegevoelig gebied, hè, die oude savannes. Um, en uh, erosie is vanuit milieu-oogpunt. in Amerika eigenlijk net zo belangrijk als de oppervlaktewaterkwaliteit... zoals wij in uh, Europa, en zeker in West-Europa, uh, dat zien. En uh, daar is echt een, een, een, een environmental issue dat je heel voorzichtig met de bodem omgaat... en daar zo min mogelijk in roert. Ja. En daar passen deze gewassen wel weer heel goed in. Dus da dat is ook weer een... een... Maar uh, ik heb zo een hele rits Amerikaanse collega's... die uh, zich zorgen maken om... Uh, ja, enerzijds dus die genetische modificatie met transgene herbicide resistentie... dus waar we het over praten met Roundup. Uh, ja, want de, de collega kun... van u, daar las ik een artikel van... die zei, uiteindelijk wint de natuur het wel. Ja. Dit is niet verstandig waar we mee bezig zijn. Nee, de nee. natuur gaat winnen. Ja, dat, dat is. Dat mogen we hopen dat de natuur wint. Alleen die vraag je dan af ten koste van. Ja, precies. Dat is, eh, kijk, nu zie je in Amerika dat, eh, omdat het jaren in jaren uit op dezelfde wijze gebruikt wordt, dat eh, onkruid resistent worden. Dat daardoor ook eh, andere herbiciden weer, dus chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, gebruikt eh, worden. Eh, dat zijn trouwens de middelen die gebruikt werden voordat. Roundup uh, gebruikt werd. En Roundup, ja, het wordt heel veel over gesproken in het debat, maar het is uh, een minder giftig, een minder schadelijk stof voor het milieu dan de gangbare herbiciden, gangbare chemische onkruidbestrijdingsmiddelen die gebruikt uh, worden. Ik weet, in het uh, debat is dat ook een iets wat heel veel uh, terugkomt. Maar als je naar de wetenschappelijke publicaties kijkt, dan is verreweg. Mainstream, verreweg, eh, het heersende wetenschappelijk beeld dat eh, glyfosaat relatief, dus minder. Eh... Het milieu belast. Ja, het milieu belast. Ja. Ik zit te denken op het moment dat je dus al die. In de natuur heb je toch de wet survival of the fittest. Ja. Dat ga je natuurlijk tegen met genetische manipulatie. Als je denkt bij bepaalde aardappel, als vaak die aardappelziekte er overheen ja. zou komen, ja, dan verdwijnt die soort aardappel. So be it. Dat, dat accepteren we dus niet meer. Maar als je telkens iets vindt tegen een aardappelziekte, of ja. tegen een andere bacterie, of tegen een schimmel. Er komt wel weer een nieuw schimmel, of een nieuwe ziekte. Ja. Of een nieuwe ja, wordt het dus, niet. Zijn je we zijn dit... niet alles aan het uitvergroten, waardoor we uiteindelijk met grote vernietigende ziektes komen. En, uh, en no, toch die, ziekte... die reuze tomaten, maar dan. Ja, ja, ja in nee, zo'n ziekte dat absoluut Ik kan me ook daar geen beelden bij voorstellen. Ik vind een, een, een, een boeiende gedachte, maar ik kan me daar geen uh, beelden bij voorstellen. Uh, gaan we terug naar de aardappel? Inderdaad, als wij resistentiegenen inbouwen. En wat de afgelopen 40 jaar ook met klassieke veredeling gedaan is. Daar zijn nu aardappelen, die worden ook in de biologische landbouw gedeeld. Wagening's, Wageningse kruisingen die hebben daaraan uh, te grondslag gelegen. Duurde 40 jaar. Daar zit dan zo'n resistentiegen in. En daar ga je precies krijgen wat jij nu beschrijft: uh, die aardappelziekte, Phytophthora die sporen die in de lucht zitten... die gaan zich aanpassen na ja. enkele jaren aan het resistentiegem. En daar kom je nu precies op een punt... waarbij die genetische modificatie zo handig is. Want je kunt nu genen kun je stapelen. Je kunt dus, het is veel moeilijker voor die uh, Phytophthora... of wekker van de aardappelziekte... om zich aan te passen maar aan twee of drie. Maar dat gaat je dan over een paar jaar wel weer doen, toch? En dan kun je dat weer veranderen met genetische modificatie. Kun maar nou waar is het einde dan? Waar we dan zijn, dan zijn wij uh, in een situatie waarbij uh, landbouw gepleegd wordt... met heel veel uh, agrokennis, met heel veel kennis van zaken. Niet alleen van het gewas, maar ook van de belagers. En uiteindelijk is inderdaad landbouw, en dat is, hoe lang doen wij landbouw? 6000 jaar. Uh, landbouw is uh, gebruikmaken van de natuur... Maar de natuur niet zijn, de laten, ja, niet zijn gang laten gaan. Nee, dat, dat al... matig zit daar toch iets raars aan. Wat ja, nou, blijft er nog ik... over van die oer-aardappel? Ja. nou die oer die kun je in ieder geval niet eten. Daar zitten allerlei stoffen in, allerlei antifraatstoffen in, alkaloïden. Eh, die maken dat je die eh, niet kunt eten, niet smakelijk is en niet kunt verteren. Dus de mens heeft ook, eh, net zoals bij granen... Maar ook bij aardappel heeft hij uh, al uh, honderden, duizenden jaren uh, zodanig iedere keer geselecteerd en iedere keer de beste uitgezocht, zodanig dat je een aardappel hebt gekregen die je kunt eten. Oh ja. En uh, ja, dat, misschien moeten we dat echt wel accepteren: dat dat landbouw, is. heden ten dagen. Ja, Ondanks en in de natuur. En dat, dat is ook een natuur, is natuurlijk. Uh, ja, het is een, een prachtbeeld. Ik ben heel graag zelf in de natuur. Ik hou van vogel kijken, van planten kijken. De natuur is niet bij wij per definitie gezond. Hè? Eh, in de natuur komen allerlei eh, schadelijke planten voor... Eh, die heel giftig zijn. En het romantische Natuurlijk, beeld van wat in de natuur... is wel natuur... evenwicht toch geweest tussen die planten onderling. Ja. En als je de boel gaat manipuleren, breng je dat dan niet uit balans? Ja, maar wat is daar anders dan dat je dat met veredeling doet... 40 jaar scheelt dat, denk ik. Ja. En nu versnellen we het enorm. Ja, moet ja. je dat willen? Ja, ik denk dat je dat moet willen. <lacht> en vanwege dus uh, dat je daarmee uh, een direct voordeel hebt... bijvoorbeeld 15 keer minder spuiten. Ja. Is het de, de oplossing, oplossing per tegen de goedkrisis? Uh, Eén van de oplossingen. Ik ben absoluut uh, uh, van mening dat... Uh, kijk. Uh, voldoende voedsel produceren... voor de wereldpopulatie hangt van een heleboel zaken af. Dat hangt van, uh, af van verdeling van welvaart. Dat hangt af van verdeling van uh, kennis. Um, maar genetische modificatie kan daar wel... degelijk een belangrijke rol bij spelen. Maar zaligmakende uh, oplossingen moet je er niet van, van verwachten. Het gaat altijd erom om dat te passen in een goed landbouwsysteem... met uh, hele goede... Uh, voorlichting, uh, goede toepassing. Ja. We gaan zo meteen naar uh, hele bijzondere muziek luisteren... Hey. die onze gast heeft uh, meegenomen. Bert Lotz is mijn gast, ecoloog, agroecoloog aan de Wageningen Universiteit. Heeft te maken met de, de demonstratie die morgen tegen Monsanto wordt gehouden. Een groot Amerikaans bedrijf in uh, gemodificeerde, gemanipuleerde zaden... en bestrijdingsmiddelen. En vooral tegen hun machtige positie uh, wordt morgen gedemonstreerd. Ik zit wel te denken, als je zelf ook ziet... En, en collega's in Amerika zien ook wel dat het wel te machtig wordt. Moet je dan als wetenschappers ook niet aan de bel trekken? Van, hey, dat doen wij ook. Hè. Wij hebben, uh, ik, nog niet zo lang geleden had ik een uh, stuk uh, in de Volkskrant. Uh, een opiniestuk waar onder andere dit soort uh, zaken in voorkwam. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, uh, macht... Macht op het bord, noemde ik dat. Mm -hmm. Is wel degelijk natuurlijk een, een belangrijk, uh, belangrijk issue. Dus eh, ik vind het ook erg belangrijk dat uh, mensen... Uh, gewoon iedereen in de samenleving uh, zo goed mogelijk kennis heeft... om een oordeel over te uh, Maar je ziet het niet op een etiketje staan, toch? In de winkel, als je groente koopt Wat of niet? het genetisch gemodificeerd... Ja, zeker wel. Ja? Als In Nederland is, uh, uh, is het dus echt... Uh, en dat Hoe is zie je goede dat dan? Zaak, Is een labeltje... Van dit is uh, geproduceerd met toepassing van genetische modificatie. Of van moderne... Dat staat erop. Ja, of dat is erop, het een symbooltje. Ja. ja, en het is echt een, een tekstje klein, maar dat hoort op een uh, voedingsmiddel in uh, okay. Nederland te staan. Maar op je strong broccoli of komkommer zie je dat natuurlijk niet. Ja, er er is zit geen genetisch gemodificeerd. Mee. Dat is allemaal nee, niet genetisch gemodificeerd. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Kijk, dus dat kunnen kun we nog veilig eten voor de tegenstanders. Nou, ja. <laughs> Ja, daarom zeg ik voor de Kijk, tegenstanders. Ja. Ja. Um, dan kan je natuurlijk morgen, als je toch als wetenschapper er wel iets aan doet, dan kan je ook gewoon in die protestmars mee gaan lopen. Waarom ja. dat dan niet? Nou, ik, ik vind, uh, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, een, een uh, protestmars uh, uh, via Facebook is voor mij zo onpeilbaar. Uh, is, is zo um, uh, ja. Uh, dat ik, ik weet niet waar je aan begint als je daarmee meedoet. Daarnaast zie ik eh, natuurlijk, ik volg het wel met belangstelling... ik zie op Facebook eh, allerlei eh, eh, bewoordingen... en allerlei eh, formuleringen van problemen... waarvan ik zeg, ja, daar is geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Allerlei risico's, allerlei eh, eh, ja, relaties. Eh, Dan gaat het over de gezondheidsrisico's? Gezondheid, milieu... Eh, nou, bijvoorbeeld eh, wat ik lees op Facebook is dat eh, Monsanto afdwingt... dat boeren ook inderdaad eh, de producten van Monsanto gebruiken. Dat is dus niet zo, hè. dat is dus echt uitdrukkelijk niet zo. Een boer kan wel degelijk zaden van Monsanto kopen... en andere bestrijdingsmiddelen gebruiken of zelfs gaan uh, schoffelen. Hij heeft dan niet het voordeel daarvan, maar er is geen enkele verplichting. Nou, dat is maar een van de vele zaken waarvan ik zie dat er in ieder geval een, een, een verschil zit tussen wat ik lees op Facebook en wat ik zie en waar wat ik uh, weet dat uh, in, de, in de praktijk plaatsvindt. Dus, ik las daar dan weer <coughs> tegenoverzettend, <coughs> excuus, dat Monsanto ook uh, hormonen maakt voor koeien. Dat hebben ze dan BST heet dat het stof. Dat geven ze aan koeien. Dat dat verhoogt de melkproductie. Ja. Het zorgt er alleen wel voor dat er in de melk iets meer sporen van pus en antibiotica zit. Niet heel smakelijk. En tot tegenbeweging zijn er nu pst vrije melkpakken op de markt gekomen. En nou is Monsanto aan het procederen om die pst vrije melkpakken uit de winkel ja. te krijgen. Dan denk, ik, ja. ja, dat is toch iets bizars? Ja, dat zou in Europa, dat zijn culturen inderdaad waarvan ik denk en waarvan ik ook hoop van laten we in Europa daar uh, verder van blijven. Ja. Uh, Laten we naar die doedelzak gaan. Ja, leuk. want daar gaat het om namelijk ook. Nou, het, het gaat om, die, om, om natuurlijk uh, genetische modificatie, maar de, de bijzondere muziekkeuze waar ik het net over had... die heeft alles te maken met uh, de doedelzak die jij speelt al jaren. Die ja. hebben een eigen band, een eigen cd ook uitgebracht. Ja. Verschillende doorgaan. cd's, ja. Matlot heet, heet onze groep. Ja, door heel Europa treden jullie op. Ja, inderdaad. Geweldig. Het laatste optreden, waar is dat geweest? Uh, vanmiddag in Wageningen, oh. de opening van een tentoonstelling... Ja. Kijk eens aan. En dat is uh, heel erg gericht op de traditionele ja, Nederlandse klanken. We noemen het wel uh, ja, Nederlandse world music. Maar we vinden het inderdaad leuk om de speelmanscultuur van vroeger voor te zetten. In een, met enerzijds oude instrumenten, maar wel echt op de lekker wij tegenwoordig ook iets met muziek kunnen toevoegen aan de sfeer. Dus dat uh, kunnen bruiloften zijn, kunnen gewoon concerten zijn. Tentoonstellingen dus? Toonstellingen. Ja. En wat zijn die oude instrumenten die we nou, zo hebben. horen? Nou, dat is bijvoorbeeld de oude Nederlandse doedelzak, uh, gaan we horen. Dat is een instrument uh, wat uh, eigenlijk heel onbekend is... ...maar uh, we kennen het allemaal nog wel ergens. De oude naam is pijpzak of piepzak. En als je in een piepzak zit, dan zit je in dat instrument. Ja. Het is een in Nederland uh, zo gespeeld, uh, zo tot uh, 1800. En de laatste 25 jaar is er een revival. En dat is niet alleen in Nederland, want je hebt allerlei landen in Europa... waar vroeger doedelzak geweest zijn, waar die in tijd verdwenen is... en waar die weer terugkomt. Dus doedelzak, ja, vaak denken mensen alleen aan Schotland. Maar dat is een heel beperkt blik. En wat horen we nog meer aan de, de trekharmonica horen we. Ja. Uh, dat is een wat jonger instrument. Maar dat is dat vooral in het uh, begin van de 20e eeuw was dat uh, heel populair. Uh, daar speelt mijn vrouw uh, inderdaad op. We gaan viool horen. Nou, dat is natuurlijk bekend. Ja. We gaan een uh, gitaar horen. En het is de muziekgroep Matlot uit, uh, uit Wageningen. En Matlot, uh, je spreekt gewoon op zijn Nederlands uit. Het is een oude zeemansdans die in Nederland uh, vroeger was. En uh, kunnen we ook de zeemansdans op, uh, uitoefenen met wat we gaan horen? Ja, ga... <laughs> zullen we het eerst gaan proberen? <laughs> ja, laten we maar eens horen. Een van de muzikanten, dus mijn gast van vannacht, Bert Lot, agroecoloog aan de Wageningen Universiteit. Hij zei al: Normaal, als ik moet optreden en ik zit in een studio, dan doe ik mijn schoenen uit, want dan stamp ik te veel. Dat ja. hebben we niet gehad, hè? Doordat we niet, nee, dat niet. Uh, maar je zat wel mee te doen, uh, met ja, het dat, de dat een beetje bij de muziek. Goed, komende dag dus die uh, grote demonstratie van Monsanto. Dat was de aanleiding dat we jou vroegen. Uh, in hoeverre uh, wordt de Wageningen Universiteit tegenwoordig... gewoon betaald door het bedrijfsleven? Ja, dat is inderdaad En valt de onafhankelijkheid te betwisten? Altijd wat een, uh, ook een interessant uh, iets is in het debat. Uh, ja, uh, wij hebben met z'n allen ervoor gekozen... in de Nederlandse samenleving... dat uh, bedrijfsleven een... een, een, een, een belangrijk deel ook uh, aan innovatie doet. En ook innovatie uitzet bij universiteiten. En dat is uh, bij alle universiteiten eigenlijk zo. Maar ook in Wageningen ja. zo. En, uh, uh, is het dan gek dat mensen twijfelen aan eventuele onafhankelijkheid? Uh, kijk, uh, ik vind in ieder geval heel goed dat het besproken wordt. Hè? Dat het ook echt op de tafel ligt. Dat het ook vannacht een, dus in dit programma een onderdeel is. Uh, het onderzoek uh, wat... Uh, Waar ik zelf mee te maken heb, dat wordt volledig door de overheid gefinancierd. Dus het onderzoek uh, wat, uh, over uh, voordelen en nadelen van Gentech, dat is 100% financiering uh, van de overheid. Okay. Ja, dat is goed om te weten nog. Of... Je hebt helemaal geen slokje van uh, mijn verse munt uit de Twee. tuin genomen. Twee. Oh, wel, Je we hebt wel een slokje heen. genomen. Was het lekker? Ja, lekker. Zeker. Kijk, goed zo. Mag ik jou danken, Bert Lots? Ecoloog aan de Wageningen Universiteit voor jouw komst hier naar Casaluna. En ik ben benieuwd wat je er morgen van merkt in je woonplaats Wageningen van de demonstratie. Dus, we volgen uh, met belangstelling. De ik, ik geloof het best. En wij krijgen hier uh, de tweets druppelen binnen. Dus die zullen morgen ook wel uh, ongetwijfeld nog doorgaan. Na één uur dan gaan we het eigenlijk hebben over het oude gezegde. Weet jij wat je eet? Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. De NTR presenteert... De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Aflevering 40. Rente. Oh. Hm? is uh. een spoednummer. Huh? <coughs> Oeh... Wat is er gebeurd, Cor? Ik probeerde je thuis te bellen. Ja, ik, ik, uh, Wat is er? Ja, je moet dat ze zo de meter komen. En, en weet jij toevallig waar Jacqueline is? Uh, je hebt dat nummer, toch? Ja, maar ze neemt niet op. Nou, dan moet je er ook maar even op piepen. Wat is er? Geen idee, maar... Uh, klinkt niet goed. We hadden in Marokko onze eigen sapfabriek opgezet. De invoer van Hars was veiliggesteld. Mijn bezwaar tegen de fabriek had ik ingeslikt. Soms moet je niet zeuren en doorgaan op de ingeslagen weg. Maar een verkeerd besluit speelt altijd weer op. Al duurt het soms zo lang dat je niet eens meer weet... welk besluit je verkeerd genomen had. Gaat het ja. Moet ik wachten, meneer de fiscalist? Nee, niet nodig. Ik loop even met haar mee. Ik, ik pak wel een taxi. Wat jij wil. Nou, Tortelduifjes, het was mijn genoegen. Ik wil die man nooit meer zien. Hoor je me? Dat hoeft ook niet. Die man wordt je doodwil. Ja, hij heeft ons wel gered. Gered. Ga naar de politie. Wou jij mij tegenhouden? Armin heeft overal mensen. Als je aangifte doet, weet hij het meteen. En, en hij is gevaarlijker dan de Jugo's. Dit is niet gebeurd. Ik wil er nooit meer over praten. Met niemand niet. Elga. Niet met de politie. En ook niet met jou. Of zag ik jou nog gisteren in de. Hè? Ja, ik zag. Het staan, joh, Wat waar? Ja, weet je dat nou? Oké, okay. ja. mensen, even rustig, ja? Hè? Ja, ja, dank je. Nou goed, daar gaan we. Mm -hmm. In een verlaten boerderij bij Hummelo is vanochtend vroeg het lichaam gevonden van een Radko Pantalitsch. Pantalitsch. Die heeft er wel eens beter uitgezien. Pantalitsch is het? Naast hem lag deze mooie kerel. Nou, die ligt er ook lekker bij. Weet je wel wie dat is? Nog niet. Datzelfde geldt voor een lichaam dat de politie kennemerland... gisteravond heeft gevonden. In de waterleidingduinen. Ja, deze man had eh, of een hele slechte tandarts... of hij is gemarteld. Hij droeg sigaretten van een Joegoslavisch merk bij zich... dus ik denk dat we veilig kunnen aannemen dat de zaken gerelateerd zijn. Rest maar één vraag. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Zijn het bekenden van Verhaaf? Is er iemand die profijt heeft van deze, van deze lijken? Nou, aan de slag dan maar. Robert en Mark, jullie ja? gaan naar Hummelo... en probeer die zaak onze kant op te trekken. En Gerard en Mirna, jullie nemen het lijk uit de duinen. Bietse, heb je even? Ja. Dit is nog even onder ons, maar... Uh, het kan heel goed dat de directie hierbij betrokken is. Hoe? Wat hebben ze ermee te winnen? Nou, dat ga jij uitzoeken... Oh? Praat eens met die sapboer van je. En wat ga jij doen? Ik ben even een uurtje weg. Ik moet die tapijten lozen. Godverdomme, man, moet dat nu? Nu, ja. Ik spreek je straks. Hier, Sammy, je havermout. Nora, giet jij de koffie even in de thermos? Oké. Okay. Papa. Ik kan helemaal geen ontbijt maken. Morgen. Morgen, schat. Goedemorgen. Ik heb koffie voor je. Sap komt er aan, ja? Zal ik een eitje voor je bakken? Nee. Of heb je liever een croissantje? Nee, alleen koffie. Alleen koffie. Oké. Okay. Mama, we mogen vanmiddag ons werkstuk mee naar huis nemen. Maar dat is voor mij niet zo groot. Nou, misschien kan papa ons ophalen met de auto. Ja hoor, tuurlijk. Moet je niet werken dan? Jawel, maar dit moet toch wel even kunnen. Wat ga je precies doen vanmiddag? Tapijten afleveren in Amsterdam. Tapijten? Ja, vliegende tapijten. Want nu is het toverpoeder op en moet ik ze met een busje brengen? Niet. Kwart over drie bij school? dergelijke manier van optreden... vind ik onacceptabel te meer... daar ik helemaal naar uw kantoor moest komen. En dan heeft u nog niet eens het fatsoen nee, nee, nee. om mij... Dit is Stolk van de koning. Ik laat nu mijn derde bericht achter in drie dagen. Ik hoop dat u mij binnen 24 uur kunt laten weten... of u wil dat wij... William, dit is Eddie Lagarde. Ik wil het met je hebben over de voortgang van ons traject... Ik hoor niks van je. Ik wil hier geen spijt van krijgen. Nee. Trom, ben je er al? Kom vanavond even langs. Kunnen we een potje keten? Je je wel verdiend naar je eenzame opsluiting. Dan kun je meteen de zaak vanaf afkaarten. Ze heeft echt talent. Ze gaat deze zomer op voetbalkamp. Oh, echt? Leuk. Zou <laughs> dat niks voor Samantha zijn? Nee, Samantha voetballen. Nee. Nee, ze is echt een meisje dat helemaal niet van sport houdt. <tie> Zelf niet van boksen, Jimmy? Nee, helaas. Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar uh... ja. <tie> nee. Trouwens, zag ik jou laatst niet lopen? Nee? Ja, ik zwaaide nog, maar je zag me niet. Oh, waar dan? Op de Zeedijk. De zeedijk. Zeedijk, dat kan niet eens. Daar kom ik nooit. Nou, ik weet het zeker. Ik ging naar de kapper. Ja, jullie kaaskoppen kunnen ons niet uit elkaar houden, hè? Nou, ik weet het bijna zeker. Zo, is de aangebaar. Dat is echt een mm. zakenman, hè? Ja. Nou, zeg. Bon, okay. ja, okay. Moesje, dus ik, uh, ik moet gaan. Ja, en Sam's werkstuk dan? Dat haal ik morgen, oké? Okay? Ja, maar waarom? Ga dat je was nou? mijn baas. Um, leuk je weer te zien, hè? Ja, jij ook. Hey. <laughs> en de volgende keer wel terugzwaaien, hè? Ja, ja. oké. Okay. Waar was dat nou precies? Wat? Dat je swimmer net gezien? Je moet de arm in. Vandaag nee. nog. Waarom? Er is iets aan de hand. En we willen weten of we hem daaraan kunnen linken. Wat? Moet ik er soms aan raden? Ik kan je niet helpen als je me niet meer vertelt. We vinden overal dode Joegoslaven. Het is aannemelijk dat Armin daar iets mee te maken heeft. Misschien zelfs de directie. Aannemelijk. En meer kan ik niet zeggen. Sherman. Sherman. Jij vraagt mij om jullie werk te doen. Je hoeft alleen maar te luisteren, hè. Daar betalen we je voor. Ik betaal mijn belastingen, dus ik betaal ook mee in jouw salaris. En waarvoor? Zodat je me met een stel vage geruchten naar die mafkees toe kan sturen. Wat als je me in stukken laat hakken? Waarom ben je zo bang? Hij wordt steeds voorzichtiger, hij laat iedereen fouilleren. Ik steeds meer wapens. Wapens? Oh, jongen, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik heb een gezin. Die beginnen ook hey, vragen hey. te stellen. Hé, hey, je mag niks zeggen, hè? Ja, niet Ik ga vanmiddag wel even langs. Betaal jij echt je belastingen? Vragen stellen. Iedereen denkt dat hij het mag. En iedereen denkt dat hij het kan. Maar het is moeilijk. De juiste vragen stellen. De juiste vragen op het juiste moment. Dames, hoe zit de jacuzzi? Lekker. Zal ik even wat extra bubbels in blazen? Nee, moeten we. Kom nou. <laughs> Kom dan lekker hier maar. Ja, straks warm. Ja, straks, straks. Eerst nog even mingelen. Hé, hey, Tromp, daar ben je. Heb je, je vriendin niet meegenomen? Nee. Gek, hè? Jammer, man, jammer. Volgens mij klikt het wel tussen ons. Wat drinken? Ik dacht dat jij de zaken wilde afkaarten vanavond. Kijk, deze man begrijpt het. Meteen ter zaken komen. Nog mensen gesproken? Uh, als je wilt weten of ik naar de politie ben gegaan. Nee. En die. Uh, Helga. Helga. Ze heet Helga. Gaat die verhaaltjes vertellen? Nee. Dat was het. het is feest, trompie. Je bent vrij, geniet ervan. Ik ben vrij, ja. En daarom ga ik nu naar huis. En vanaf morgen zou ik graag onze contacten willen afbouwen. Pardon? Ik zal de lopende zaken afronden en je helpen... tot je een andere fiscalist gevonden hebt. Maar daarna... Wat jij wil. We leven in een vrij land... Kom, dan loop ik even mee naar de deur. Hoi. Hey, Sherman. Iedereen is er, hoor. Wat een gezelligheid. is te vieren? Ja, man, altijd. altijd. Hé, hey, blijf je even, ik kom zo bij je. Weet je het zeker? Dat je gaat? Ja. Armin! Hé! Hey! Ik ben zo terug. Waarom vraag je niet of Sherman even bij jullie komt zitten? Kom, Trompie. Valt me een beetje van je tegen. Nou, wat ik de afgelopen dagen heb meegemaakt? Man, ik dacht dat jij kloten had. Maar dan zit even een beetje tegen en dan haak je meteen af. Een beetje tegen? Ik, ik ben ontvoerd, ik ben mishandeld. Ik... Je kan een mietje zijn of je kan je als een mietje gedragen. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Ja, nou, mensen vallen nou eenmaal tegen. Ja, dat blijkt ja. Als je aan het eind van de maand maar niet tegenvalt. Pardon? Als ik me niet vergis kijk ik een ton van jou. Maar... De rente op die 4 miljoen, vriend. Maar die 4 miljoen heb je terug op, op de boerderij. Ik, ik, ik zag je met die tas naar buiten lopen. Jij hebt 4 miljoen van mij geleend. Ik heb mensen ingezet, mensen verloren, kosten gemaakt, levens gered. Stel nou dat ik ergens in dat proces 4 miljoen heb gevonden. Heb jij dan opeens geen 4 miljoen meer van mij geleend? Ik zal maar wat factuurtjes gaan schrijven, advocaatje. Een ton per maand, dat is, als ik snel reken, meer dan een miljoen per jaar. En dat is alleen nog maar je rente. Maar... Hoe moet ik aan dat geld komen? Dat je niet een rijke vader... Nou, weet je, je moet het zelf maar uitzoeken. Hé, hey, rij voorzichtig. En niet vergeten, einde van de maand. Anders moet ik extra rente gaan vragen. Woorden onder meer Heijn van der Heijden, Hayo Bruins en Remy Sambo. Regie Chris Bajema en Jeroen Stout. Techniek Frans de Rond. Bezoek de website ntr.nl slash de spin. De Spin, een productie van Palantino Media naar een idee van Jeroen Stout.